Michel Koenen met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag wordt door de bouwsector geprotesteerd... tegen de milieuregels van het kabinet. Ook baggeraars en oefeniers die doen mee aan de demonstratie. Onder meer de ministers Schouten en Bruins gaven een toespraak... maar werden uitgejoeld omdat de betogers vinden... dat de oplossingen van het kabinet te lang gaan duren... Een aantal demonstranten dat op weg was naar het malieveld negeerde aanwijzingen van de politie en is met hun voertuigen tegengehouden door de ME. Sommigen besloten daarna maar te gaan lopen naar het malieveld. De organisatie heeft de betogers opgeroepen om zich netjes te gedragen. Biomassacentrales stoten 20% meer CO2 uit dan kolencentrales. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten uitzoeken. Het komt door het lagere rendement van biomassa. Dat veroorzaakt meer CO2, fijnstof en stikstof. Vergeleken met een aardgascentrale... levert het opwekken van warmte in een biomassacentrale... twee keer zoveel stikstof op. En er zijn miljarden euro's gestoken in het ombouwen van kolencentrales... naar biomassa om de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs te halen... In 2030 moeten alle kolencentrales dicht zijn. Er moet iets gebeuren aan de overvolle agenda van de Tweede Kamer... vindt een Kamercommissie. Zo staan er veel debatten gepland in de grotere zaal... terwijl die ook in kleinere commissiezalen plaats kunnen vinden... Debatten die twaalf weken na aanvraag nog niet zijn gevoerd... zouden automatisch moeten verdwijnen, tenzij de protest wordt aangetekend. En ook moet het vragenuurtje dynamischer. Nu staat er twee minuten voor een vraag en een antwoord. Dat moet losser worden, vindt de commissie. En verder is het idee om een extra stemming op een vast moment in de week te doen. En Dick Advocaat is bij Feyenoord te opvolgen van de opgestapte Jaap Stam. De trainer van 72 tekent een contract tot het einde van het seizoen. John de Wolf en Corpot worden zijn assistenten. Het weer nog: het is een zonnige maar frisse dag. Het wordt maximaal 10 graden. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen droog en opnieuw zonnig. Vanaf vrijdag dan weer kans op regen, maar wel iets warmer. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ja, ZFM. We zijn weer in de lucht. En ik heb vandaag een hele andere sidekick. Een hele gezellige sidekick. Dolly, hallo. He, he, he, wat leuk dat je zo over ja. praat. Oh, ja, natuurlijk. Zo je bent toch gezellig. mensen. gezellig, gezellig. Ja. Oh. We krijgen als het uh, goed is straks een gast... Uh, Eén eh, eh, of twee? Dat weet ik niet eens. Nee, nou, we hebben, we hebben gasten. Dan wordt het voor ons ook spannend, hè? Het, als je niet, ik als vind je... het sowieso altijd spannend, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Nee. Je weet het nooit. Nee, bij ons is niet. Ineens kan die deur opengaan en dan, dan staan er ineens een paar gezellige mensen voor de deur die van alles te vertellen hebben. Het gebeurt je zomaar ja, af en ja. toe, hè? Ja. Soms dus, ja. Ja. Ja, gebeurt een, er ook niks. Het is ook, ook. een uh, programma F vol van gezelligheid. Dat in ieder geval toch? wel. Tenminste, dat waren we wel gepland, ja, toch? Dat zeg ik. Ja, ja ja. En, ja, ja. en wat fijn dat u er allemaal weer bij bent en dat u het mee wilt maken met ons. Ja. Ja, toch? Ja, toch. Want zonder onze luisteraars zijn wij natuurlijk nergens. En en weet je wat nou zo leuk is, Hans? Nou, vandaag mogen wij de aftrap geven met een hele leuke actie voor onze vaste luisteraars. Juist, juist. Zal ik daar eens over vertellen? Ja, ga dan ja. maar beginnen. Nou, oké. Okay. Um, ja, zoals u weet, hè, de kerst komt er weer aan. En uh, met de kerst dan zijn er een heleboel ondernemers die weer allerlei leuke dingen gaan bedenken. En zo ook op Kasteel Bekestein. En uh, ja, God, er zijn natuurlijk mensen die gaan daar jaarlijks naartoe. Maar er zijn ook mensen die denken, Kasteel Bekestein, help me even. Nou, Kasteel Bekestein dat, uh, is een, een prachtige, prachtig gebouw in, uh, in Velse Zuid, meen ik. Ja, Velse ja, Zuid, hè? Ja. En uh, daar wordt dit jaar van 28 november tot en met 1 december. de Kerst en Lifestyle Fair van Noord-Holland gehouden. En dat is dan uh, op de historische locatie buitenplaats Bekenstein. Nou goed, inderdaad, Velzen Zuid, het staat hier ook. Dus over een maand. Openen, uh, opent de Castle Christmas Fair de deuren. En deze Lustrum-editie, want dat is het ook nog eens een keer. En daarom denk ik dat ze ons gefetteerd hebben. Deze wordt dus georganiseerd bij, op de Buitenplaats. En de voorgaande uh, edities werden gehouden in Heemskerk. Maar nu zijn ze dus verplaatst naar Bekenstein. En ook dit jaar wordt er weer heel groot uitgepakt... met allerlei leuke stans, inspirerende workshops, uh, uh, big bands. Gohoren, ja, ja, gohoren. Dat ja. is echt wat voor jou. <laughs> nou ja, in ieder geval... Um, uh, je, kun, je kan daar genieten van 150 stands, uh, 50 live-optredens... de Tata Steel Big Band treedt op... en de, uh, het regionale eerste schorels gemengd mannenkoor. Zo. Nou, en wat is nou zo bijzonder? Waarom vertel ik dit allemaal? Uh, wij hebben kaartjes gekregen voor onze vaste luisteraars... Juist. ...om uh, weg te geven... Wil je nou in aanmerking komen? Ik heb hier twee kaartjes recht voor mijn neus. En die mag ik vandaag weggeven. Ja. Morgen mogen er ook weer twee. Maandag weer twee. En vandaag mag ik er twee weggeven. En wij geven ze weg aan degene die als eerste belt. Naar telefoonnummer 023 57 303 93. Ja. Dus bel ons. 023 57 303 93. En... Uh, als je de eerste bent, dan heb je twee kaartjes voor dit mooie lifestyle event. Ja, en dat is, uh, geloof ik, als ik het gezien heb, kost het normaal 13,50. Oh, dat zal. Ja. Dat, dat hebben ze hier. Uh, nee, nee, uh, ik zie heb ik ik het, dat nergens staan. 13,50? Ja, ik geloof dat 13,50 is de normaal. oké, oh, oké. Okay, okay. Dus. Ja. Nou. Nou, Ik zou dus zeggen, je, uh, bel, ja. bel en uh, kom je twee kaartjes ophalen ja, als je aan de telefoon bent. Geweest. En dan roepen we: We hebben een beller. We hebben een beller, ja. <laughs> ja. 023 57 303 Goed, we gaan het wat raaien. We gaan naar Pompeji. Bastille. Oké. Okay. you are Ja, wat ontzettend leuk. Ja, we draaien dit nummer even weg, want we hebben uh, inmiddels al uh, een van onze luisteraars aan de telefoon die gebeld heeft voor de kaartjes van uh, de kerstmarkt in, uh, of laten we, laten we het zeggen zoals, zoals zij zeggen, zo'n heel modern woord, de Kerst en Lifestyle Fair in uh, Bekenstein, in Velse zuid uh, Wie heb ik aan de telefoon? Astrid Molenaar. Nou, Astrid, wat leuk dat je gebeld hebt... en dat je zo ontzettend snel gereageerd hebt. Hoe kan dat nou? Hoorde je ons of had je het al gelezen op Facebook? Nee, nee, nee, joh, ik heb dat allemaal niet. Ik, nee. ik kom net thuis van mijn werk, ik zet de televisie aan... en toen was je net aan het vertellen dat je, als je eerste beller bellen bent... Yeah. dat je dan kaartjes kan winnen. En nou, nou hoor ik net wat voor kaartjes, want dat wist ik dus ook niet. Oh, nee, maar houdt u daar wel van? Of zegt u van, nou... Ja, Zeg maar jij. Oh, uh, hou je daar wel ja. van, Astrid? Van kerstmarkten uh, van, uh, en dergelijke? Nou, ik ben in het verleden ook op Bekenstein geweest. Ja. Met mijn vriendin en uh, ik vond dat wel erg mooi, ja. Ja, nou ja, en er is ontzettend veel te doen, hè. Ik had het net al een beetje voorgelezen... wat er allemaal gaat gebeuren daar. Uh, de Tata Steel Big Band gaat optreden. Een, een, uh, het Schorels gemengd mannenkoor. Hoe kan je nou een gemengd mannenkoor hebben? Nee. Daar ben ik benieuwd naar. Nee, dat is, dat is transgender of zo. Ja. <laughs> zo. met transgenders, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Er, lopen, er lopen van allerlei uh, voorkeuren tussen dat, uh, de, in ja, dat mannenkoor rond. Maar dat kan toch tegenwoordig allemaal? Ja, het kan allemaal, Het ja, ja. blijft allemaal leuk. Nou, in ieder geval allemaal uh, workshops, leuke stands en natuurlijk een heel hoog kerstgehalte. En uh, ja, nou Astrid, het is wel zo dat je de kaartjes even bij ons op moet halen. Ja. We gaan ze voor je klaarleggen. Uh, blijf nog even aan de telefoon als we straks hebben opgehangen. Want dan spreken we daar even wat over uh, uh, uh, uh, af bedoel ik. Dan kan ik je laten weten uh, waar je ze kunt ophalen. Goed? Ja, wordt helemaal Nou, Astrid, in uh, ieder geval ontzettend gefeliciteerd. En ik hoop dat je er heel veel plezier gaat beleven. Het gaat vast wel lukken. Dat is mooi. En uh, blijf nog even hangen, dan praten we nog even na. Ja? Dat is prima. Oké, okay. dag Astrid. Hallo. Dag. Hallo. Dag. Hallo. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell Voor degene die natuurlijk de kaartje gewonnen hebt, die denkt, dat is perfect. Dat is het ook. Dat is het. Is, ja, toch, dat hartstikke bedoel ik. Leuk, is toch hartstikke leuk dat we dat allemaal mogen doen ja. en, en, en dat we mensen blij mogen maken. Ja, we hadden zelfs en nog, en meer we hadden nog meer met bellers. Met... We hadden nog meer bellers. Ja, het stond rood gloeiend Zo. ineens. He? Zo. Ja, ja, ja. Ik, Zelf... ik zal voortaan wat zachter praten, dat er wat minder mensen bellen. Ja, want <laughs> ja, we hadden zelfs een beller uit Hoofddorp. Ook nog? Ja. Jeetje. Ja, nou, het is ja, toch wat? Het houdt niet op, hè? Nee, nee, nee. Maar, uh, lieve dames en heren, er zijn nog veel meer gelegenheden waarbij je die kaartjes kunt winnen. Want uh, zo wordt ook op de zaterdagochtend bij Tobak Leeft. Uh, worden ook twee kaartjes verloot. Uh, bij, bij Zandvoort op zaterdagmiddag met Rob Harms en Albert-Jan Vos. Dan kunt u ook twee kaartjes winnen. En natuurlijk morgenmiddag bij Roy van Buringen tussen 12 en 2. En maandag tussen 12 en 2 in mijn programma. Ja, kan je na. Nou? Ja. Dus je, jullie maken nog kans, hoor. Geef niet op, niet huilen. Komt vanzelf goed. Zorg dat je er bovenop zit. Zo is dat. Um, Ja, hebben we nog nieuws? Hebben we nieuws? Ja, we hebben zeker nieuws. Um, ja, ik heb gisteren uh, heb ik hier ook in de studio gezeten, want er was een raadsvergadering. En ik zeg even vergadering, want het scheen de gisteravond de uh, gemeenteraadsverkiezing zijn. Nou, dat moet natuurlijk niet. Um, ja, en nou is het zo dat na heel veel jaren vanavond ja, de allerlaatste werkdag is voor onze raadsgrivier... Henk van Stevenink. Oh? Ja, ja, ja. Ik heb uh, gisteren trouwens al heel even de nieuwe grivier zien zitten. Dat is uh, Gideon van Driel. Die gaat het stokje van hem overnemen. Maar uh, uh, Henk van Stevenink heeft, 20 jaar, uh, uh, heeft zijn 20-jarig jubileum ook gevierd dit jaar. En ja, um, nou, nou neemt hij afscheid. Hij gaat met pensioen. En uh, we kunnen hem feliciteren als we dat willen. Ja. Ik ga het zeker doen, want het was een fantastisch mens. Ja. Of het is een fantastisch mens en het, mens, en het was een fantastische griffier. <laughs> zo moet ik het zeggen. En uh, iedereen die hem wil feliciteren, die is van harte welkom. Op zijn eerste vrije dag ook nog. Vrijdag 1 november vanaf half vijf bij Strandpaviljoen Tijn Aken Sloot aan de boulevard Paulusloot nummer 1. Wat leuk. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, dat was een klein nieuwtje even ertussen even een klein nieuwtje we gaan, uh, gaan we even draaien weer? Ja, ik wil nog wel een nieuwtje vertellen. Nee, nee, nee uh, dat bewaren we even. even ja, die ja, bewaren. Bewaren. We, we gaan de wat de anders draaien. Zo. Zo is. We gaan draaien Mr. Blue Sky. Van Electric Like Podcast. That's why ziet dat de eind zegt hè meer is daar te astisch voortaan draaien we alleen het eindstuk. <laughs> ja, dat is goed. <laughs> nee hoor, het is gewoon een mooi nummer. Echt. Zit prachtig in elkaar. Maar ja, electric light orchestra, wat wil je? Hè? Ja. Trouwens, weten jullie mensen dat uh, gisteravond zijn er twee hele belangrijke beslissingen doorgezet vanuit de gemeente? Had je het meegekregen nee, of niet? Nee, eigenlijk nee? niet. Oké, okay. nou de gemeenteraad van Zandvoort die heeft gisteren unaniem ingestemd... met een investering van zo'n 1,3 miljoen euro voor verbeteringen aan het spoor. En in totaal dragen uh, de omliggende gemeenten en de provincie, het ministerie... en, het, en partijen als ProRail en, en, en NS uh, voor 7 miljoen euro bij... om de treinencapaciteit te kunnen verhogen op de lijn amsterdam haarlem zandvoort en uh, ja, de, de, de Formule 1 race van volgend jaar heeft daarbij toch wel als vliegwiel gefungeerd natuurlijk. En de Zandvoortse partijen zijn allemaal hartstikke blij dat het kustdorp straks beter bereikbaar wordt. En sommige raadsleden die kregen meteen toekomstvisioenen. Want als het spoor en het station dan toch verbeterd worden... ja, waarom dan ook niet meteen een nachttrein gaan laten rijden... en acht treinen per uur tijdens de wintermaanden? Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Want um, ik hoorde gisteren ook bijvoorbeeld uh, van gemeente Belangen Zandvoort. Astrid van der Vel zeggen. Dat, uh, dat via trein voor Zandvoorters die bijvoorbeeld op Schiphol werken. Of mensen die andere nachtwerk doen of dergelijke. Dat er ineens ja. na half één geen verbinding meer is met Zandvoort. Ja. Tot uh, pakweg half zeven. Je hebt het over die trein. Ik had, uh, zat naar een, een, een MP een NPO-programma te kijken. En daar ja. waren alweer mensen aan het stijgeren... dat er zoveel treinen gingen rijden. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat zijn natuurlijk onze buurtgemeenten. Uh, daar is ook een voorstel over binnengekomen. Karim El Kebali van GroenLinks... die wilde ook even stilstaan bij het feit... dat bijvoorbeeld Overveen uh, veel heel hinders zal gaan ervaren... van het verhogen van het aantal treinen. Kijk, aan de ene kant kan je zeggen... ja, je koopt een huis aan het spoor. Je weet dat je naar een toeristische route zit. Dus je weet dat dat een probleem gaat opleveren. Maar... Het, je kunt het je misschien ook voorstellen als je dan ineens geconfronteerd wordt met een Grand Prix die ineens gaat ja. komen en die toch wel wat meer mensen weer trekt dan de DTM die we al hadden, hè, waarvoor het in de plaats is gekomen dat je denkt van, oh mijn god, nou gaan er zoveel treinen komen... ik kan niet meer rustig in mijn tuin zitten, wat nu? Dus um, uh, Karim El die, heeft, uh, die, die, die begrijpt dat heel goed natuurlijk ook... en die wil graag met de andere betrokken investeerders toch geld uittrekken... om geluidswerende maatregelen in de buurtgemeente te, uh, te realiseren. En uh, ja... Dus, dus dat gaat, gaat toch ook meegenomen worden in dat plan. Ja. Dus dat is voor die mensen toch wel heel fijn. En uh, dan is er nog een, uh, een, een, een, uh, een besluit genomen. En dat gaat over de versnelde procedure voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg tussen de boulevard en het circuit. Ja, die moet er dus komen om de veiligheid van de Formule 1-fans fans te garanderen. En het college wil daar een uh, omgevingsvergunning voor verlenen. Maar die hele procedure die zou normaal gesproken 26 weken duren. Wat natuurlijk veel te lang is. Want dan moet ook nog eens een keer gaan, begonnen gaan ja. worden met de, met de werkzaamheden. Nou, Dat zou dus betekenen dat de weg niet voor de Formule 1-race in mei 2020 aangelegd kan worden... Nou, uh, mensen die een zienswijze willen indienen op de conceptvergunning... of bezwaar willen aantekenen... die krijgen daar wel dezelfde tijd voor als bij een normale procedure. Nou, Dus dat zijn een paar hele belangrijke beslissingen die gisteravond genomen zijn. Ja, en het is zo dat het circuit mag doorgaan... want dat is eigenlijk al besloten door de rechter, hè? Nou de de, de, de de het mag doorgaan. Ja, met de met de verbouwingen. De bouwen, de ja, dat bedoel Ja, met ik. bouwen. Ja. ja, ze mogen doorgaan. Ja, ja. Omdat het uh, commercieel belang opweegt. Tegen de zandhagedissen en ja. de rugstreeppadden. Waarvan overigens het, het uh, circuit al heeft bewezen in uh, vorige verbouwingen. Dat ze dat heel goed hebben opgevangen destijds. Ja. En uh, daar al heel veel heel goed zorg voor kunnen dragen. En dat ze daar al ervaring mee ja, hebben. Ja, want dat probleem kan natuurlijk straks met je ontsluiting weg ook. Hè? Waarschijnlijk, ja, ik weet het niet. Dat gaan we dan wel weer beleven. Ja, ja, ja, zo ja, ja, ja. ik ja, heb ja, niet ja. zoveel verstand van hagedissen en padden. Maar uh, het, het blijkt dus dat het circuit daar wel verstand van heeft. Ja. En dat al bewezen uh, ervaring mee heeft. Ja. Dus vandaar dat de rechter... Uh, heeft besloten dat ze verder mogen Goed zo. Gaan. We gaan weer wat draaien. Ja, want we gaan straks uh, blijven, aan de, uh, blijven aan de lijn, wil ik zeggen. <laughs> Blijf bij de radio. We gaan straks uh, praten met de organisatoren van het ondernemersgala. Ja. En dan gaan we eens horen Zijn is dus wat er allemaal gaat komen. Ja, zo is dat. Ja. En dat is het. Nu gaan we luisteren naar Listen to Your Heart. Rock set. Mooi nummer weer, Hans. Dank je. is het to your heart. Dat moet Dank iedereen je. eens doen. Hè? Ja, dat ja. zou dan, niet zo slecht zijn. En, en dan vooral geen moordkuil ervan maken. Kijk, dat bedoel ik. Gewoon lekker alles eruit gooien wat erin zit. Ja. En het daarbij laten. En je handjes thuis. Nou, oké. Okay. <lacht> Even, Even iets heel anders. We hebben aan tafel uh, twee hele gezellige gasten. Twee dijken van mannen die heel goed zijn in het organiseren. En uh, wat zij dit jaar gaan organiseren, dat hebben ze al een paar keer gedaan. Het ondernemerschala. En als ik het uh, heb over de organisatie van het onder ondernemerschala... dan heb ik het over Erik Koning van Marketing Zandvoort. Hè, beach Promotion. Ja, dat Toch? De, de, de, ja? Eerste, de eerste benaming klopt niet... Want Oh. Marketing Zandvoort is een hele andere organisatie. Dat, dat, ja. Skippen we die even? Kun je het even terugdraaien, Hans? Dat we eventjes ja. er doorheen doen? Ja, ik ja. haal even de, de veeg eruit. Even een knipje in het programma. <laughs> en Gilles Kok van uh, de Zandvoortse Courant. Goedemiddag. Welkom, heren. Dank je wel. En leuk dat jullie uh, hier bij ons zijn om te komen vertellen... over het uh, ondernemerschala wat uh, binnenkort gaat plaatsvinden... Volgende maand, 14 november, dan is het zover. En jullie zijn daar ongetwijfeld natuurlijk al heel lang mee bezig. Met alle voorbereidingen. En wij gaan er nu van horen. Want uh, sinds kort zijn alle genomineerden bekendgemaakt. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat iedereen gaat stemmen. Toch? Dat klopt, ja. ja. ja, ja sinds ja. vorige week zijn, is de stemronde uh, van start gegaan. Uh, voorafgaande aan de stemronde konden mensen bedrijven nomineren. Dus eigenlijk voordragen voor de eindronde. Dat doen ja. we elk jaar. Uh, elk jaar worden er ook weer steeds meer bedrijven genomineerd, voorgedragen. Dus dat is heel leuk om te zien. Het leeft echt in het dorp. En nu is de stemronde volop aan de gang. Dus uh, uh, nou ja, we hebben nu volgens mij net het duizendste mailtje binnen. Ja. Zo, duizend al? En in, ma in een mail veel, staan dan één of meerdere stemmen. Hè. Dus uh, het gaat gigantisch. Ja, en dat is ja. dan alleen nog maar het digitale deel. Hè. Dus... Ja, Daarbij daar... komen de briefjes nog die de mensen vanuit de Zandvoortse Courant halen... en daar hun stem op invullen. En hoe loopt dat, Gilles? Want daar, daar weet jij waarschijnlijk meer van, van de antwoord, uh, de retourbriefjes. Ja, de, uh, dat begint altijd vrij rustig. Ja. Uh, die briefjes worden uh, uitgeprint en, uh, of gekopieerd door de ondernemers. En, uh, die gaan er met de boeren op. En vaak op het eind komen er dan uh, al die bulken binnen... en uh, moet het allemaal geteld worden. Dus Jeetje. Nu is het nog vrij rustig ja. met de briefjes, maar... Ja. Er komt nog wel wat aan. Een uh, beetje verkiezingstaferelen, verkiezings waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, ah, ja, ja, ja, ja, ja. Allemaal tellen, tellen, tellen. Um, er zijn uh, negen uh, bedrijven genomineerd, de, in drie categorieën. We hebben de categorie horeca. De categorie retail en de categorie overige. Dat is ieder jaar een, een terugkerend gegeven. Hè? Deze drie categorieën. De uh, afgelopen jaren hebben we steeds deze categorie aangehouden. Ja. In Want het verleden zijn we wat gaan jaren... wisselen. Maar... Oké. Okay. Wat, wat, jullie doen het nu voor het zesde jaar geloof ik? Uh, of in deze vorm is dit, uh, voor ja. dit de zesde editie. Het is zo dat wij het samen doen. Ja, Oké. Okay. <laughs> dus dit is jullie zesde keer dat jullie het samen organiseren. Ja. Daarvoor deed Gilles het uh, alleen. Of met, met dan de ondersteuning vanuit de gemeente. Ja. Dus ja. het is eigenlijk een, een ondernemersavond van de gemeente van oudsher. Ja. Uh, en die is op een gegeven moment uh, ben ik met Hille Jans in contact gekomen van de gemeente. En die zei, ja, er komen eigenlijk helemaal niet zoveel mensen op onze avond. En, en met de krant organiseerde ik een verkiezing, de ondernemersverkiezing, ja. uh, onderneming van het jaar. Ja. Uh, en toen zijn we dat gaan koppelen en dat bleek een uh, succesformule. Kijk. Want sindsdien komen er uh, een stuk meer mensen op de ondernemersavond. Het is, het is eigenlijk hetzelfde, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Ja, in het begin in een jaren hebben we nog, op, uh, ja. want dat was zo is het ontstaan. Dus ik denk acht, negen jaar geleden. En uh, zes jaar geleden hebben we uh, Erik ontmoet en is Erik erbij gekomen. En uh, daar kwam een heel stuk uh, uh, show-element mee met Erik. Ja. Waardoor we de uh, aardige alle cachet hebben gegeven. Uh, we zijn het ook ondernemers gala gaan noemen. Ja. Uh, de mensen uh, ook uitgenodigd om als gala gekleed uh, aanwezig te zijn. Het was de eerste jaren, nou, de aanfluiting is een recht. Ja. Misschien overdreven. Nou ja, eigenlijk niet overdreven. Nee. Toen moesten de de mensen spooking, kennen, nee, maar mensen nog even spooky natuurlijk. Ja, maar jullie is logisch. <laughs> het, is, het is dan voor niet heel gebruikelijk dat je uh, zo'n mooie gale avond. Uh, maar nu inmiddels weten alle genodigden. Alle, Ondernemers hoe ze zich moeten kleden en uh, het is echt een fantastische avond. Ja, ja het is, het is overigens niet verplicht. Hè? Maar het is wel Uiteraard een, niet. Een, een, een adviesje van jongens, we gaan er echt een feest van nou, maken. Het maar je, je merkt dat mensen er ook steeds meer lol in krijgen. En het is ja. best wel mooi dat je je dan ook, als anderen het ook doen, hè? Dan, dan, ja. dan is het alleen maar leuk dat je, je ja. mooi kan aankleden. En dat je dan gezamenlijk. Ja, ze zo, zo worden we het wel ervaren. Ja, ja, ja. ja. Doddy zegt het misschien terecht. Het is niet verplicht, maar natuurlijk kun je mensen niet verplichten hoe ze zich aan moeten kleden. Maar de dresscode maar is Ja, op zich wordt het wel een beetje gênant als je daar in, in een oud kloffie aankomt. Dan voelt, dat merken we nou, wel, dat mensen zich dan underdressed voelen. Dat, dus, dat kan ook echt niet en meer. En hoe leuk is het om het gewoon af en toe een klein beetje moeite te doen uh, aan hoe je eruit ziet als je uitgaat. Hè? Zeker. Er zijn en, niet heel veel momenten in het uh, jaar dat uh, je dat kan doen. Uh, ook dat, ook dat. Maar aan de andere kant is het ook zo, uh, je moet ook een beetje in het plaatje passen. En jullie verzorgen het plaatje. En het is zeker voor de genomineerden, hè, want die zitten dan in een heel deel apart, zeg maar. Die worden super verwend. die ja, avond. Die krijgen ja. een prachtige tafel. En dan is het zo ontzettend mooi om te zien dat de, de genomineerde mensen allemaal mooi in een mooie jurk, een mooi gekapte, mooi pak aan en, en met heerlijke drankjes en alles uh, daar uh, spannende momenten aan het beleven zijn. En uh, ja, jullie hebben natuurlijk ook prachtige presentaties op die avond. Ik heb gehoord dat er niet meer gepitcht wordt, klopt dat? Uh, dat ja, dat is correct. Uh, we hebben ja. eigenlijk uh, die pitches nu vijf jaar gedaan. Ja. En, en we merken eigenlijk afgelopen jaren is het... Ja aantal sprekers op de avond steeds wat meer geworden. Ja. Steeds meer partijen raakten geïnteresseerd om hun verhaal te doen op ja. die avond. Dat vonden wij ook eigenlijk wel leuk. En we hebben er ook thema's aangehangen. Ja. Uh, de avond informatief gemaakt. Hè, zodat ja. mensen ook met een boodschap naar huis gingen. Uh, maar het blijkt ook wel dat mensen het heel gezellig hebben op de avond. En het lastig vinden om te luisteren daarnaar. Ja. Uh, en dat het dan heel snel groezemoes wordt in de zaal. Dus we hebben eigenlijk afgelopen jaar na de evaluatie gezegd van... Goh, Misschien moeten we het aantal sprekers gewoon toch wat gaan verminderen. En ja. de avond veel meer uh, op feest, plezier, netwerken. Het gezellig hebben met elkaar. En natuurlijk als rode draad door de avond dan de verkiezing. Hè, het mm -hmm. bekendmaken van de winnaars. Uh, maar veel minder sprekers. En ja. dat gaan we dus dit jaar doen. En we gaan ja. kijken hoe dat uitpakt. En of mensen het vervelend vinden dat er geen pitchen meer zijn. Op zich de partijen die wilden pitchen. Want we hadden de pitchline al wel weer gewoon volstaan met uh, gegadigden. Maar die hebben we dan helaas moeten teleurstellen. Dit of misschien mens. ook weer eens in een ander jasje. Dat je een soort uh, uh, beeldpresentatie uh, maakt met de mensen die iets te zeggen hadden. Dat je korte flitsen maakt achter elkaar. Kan ook natuurlijk, het het, het, ja. kan, het uh, kan heel veel, wat dat ja. betreft. Maar goed, ja. dat, is, dat is niet aan mij natuurlijk. We gaan nu uh, zitten Ik brainstormen. Dat is natuurlijk de bedoeling niet. <laughs> Sorry. Ik hoor een sollicitatie voor de organisatie. Ja, jasje is Ja, mooi. We hebben drie categorieën. In de categorie horeca... daar zijn uh, drie genomineerden uitgekomen. Ik weet niet, wil een van jullie uh, zo uh, vertellen? In de categorie horeca hebben we... Eetcafé in het Zand. In de Kerkstraat. In de Kerkstraat, en, ja. Uh, Nobel 3 Café. Het nieuwe café uh, op het En de CISO-lounge uh, aan de boulevard... onder het Palace Hotel. Nou, dat zijn inderdaad... Uh, drie horecagelegenheden... Uh, waarvan je denkt... Well, ja, die, die horen ook genomineerd te worden. En uh, ja... Het lijkt me eigenlijk best wel moeilijk... want er zijn natuurlijk heel veel horecagelegenheden... die Tuurlijk. genomineerd zouden moeten worden. Maar uh, uh, uh, worden de meeste nominaties in die top drie gezet, zeg maar? Niet per se. Niet uh, per se? De, de, wat eerlijk zei, er wordt vooraf uh, van alles aangedragen door iedereen. Ja? Uh, en in sommige gevallen zijn het echt uh, tientallen mensen... die één specifiek bedrijf aanmelden. Soms zelfs over de honderd. Ja? Maar er kunnen ook uh, mensen genomineerd raken... die uh, door ja, maar een paar mensen zijn aangedragen... Ja. Maar waar de organisatie die bij zich over al die binnengekomen aandragingen... Ja. Dat is een mooi woord. Ja. Ja. <laughs> um, en dat heeft ook uh, met het bedrijf zelf te maken. Uh, dus als, uh, de mensen moeten ook onderbouwen waarom ze iemand uh, aandragen. Okay, en de onderbouwing dus dat valt kan heel bepalend mee. zijn. Ja, ja. Als iemand een goed verhaal heeft en een goede onderbouwing... waarom een bedrijf genomineerd moet worden... Dan, uh, dan hoeft het niet zo te zijn dat je dan, dan al de meeste stemmen nodig hebt om genomineerd te raken. Zeg maar. Oké, okay, dus zo zit het in elkaar. Maar als het eenmaal uh, zoals nu de, uh, de, de verkiezingsronde is, ja. dan is het wel de meeste stemmen gelden. Uh, dus nu uh, is het uh, ja, stemmen verzamelen. en uh, Ja, oké, okay, dat, dat gebeurt, is met stemmen. Maar met, ja. met de nominaties werkt het dus anders. Ietje dan anders. wordt er ook naar omstandigheden gekeken. Ja, ja. En dat is ook ja. denk ik, wel goed, want ja, de ene is nou eenmaal wat, wat bescheidener en de andere wat, uh, wat brutaler. Ja, En uh, ja, dan, dan zou je, eh, als je wat bescheiden bent, bijna geen kans maken om genomineerd te worden. Mm -hmm. Goed, dan, dan, dan gaan we straks stemmen. Uh, die stemmen gaan allemaal meetellen, maar er is ook een vakjury, hè? Klopt, ja. En die gaat ook uh, een, een, een gewichtige stem hebben in het geheel waarschijnlijk. Ja, ja. Uh, de vakjury die, uh, uh, gaat mede bepalen wie de eindwinnaar wordt. Uh, dus uh, we hebben het simpele systeem van de meeste stemmen gelden. Ja. Dat geldt voor alle drie de categorieën. Uh, dan komt er uiteindelijk uit elke categorie een winnaar. En uh, daaruit gaat de vakjury uh, ook uh, zijn beoordeling laten. En uh, die puntentelling van de vakjury telt dan weer net zo zwaar als het aantal stemmen wat de, wat de ondernemers krijgen. Ja. En dat maakt samen dan uh, wie uiteindelijk de, de overal winnaar wordt. Spannend, spannend. spannend. Nou, we hebben net de categorie horeca hebben we benoemd. Er is ook nog een categorie retail. Daar zijn ook drie bedrijven uit komen rollen. Wie zijn dat? Uh, dat is ABC en meer uit uh, de Haltenstraat. Uh, dan hebben we Sea Optiek. Uh, yeah. Tegenwoordig ook nieuw in de Haltestraat. En de dierenwinkel van Zandvoort. Mooi, die is van de Engelbertstraat. Engelbertstraat, ja. Ja, dat ja, zat vroeger ook, Haltestraat, er ook in de Haltestraat, Ja, Want ja. anders hadden we de drie uit de Halterstraat. Ja, de... ja, ja, maar nu, <hijst> uh, uh, nu een van de. Ja, die, die, die, die zijn samengegaan naar één winkel, zeg Impressive. maar. Ja. Dan hebben we nog een categorie overige: dat is het Certainty Racing Team. Uh, Wat op circuit is van uh, Dylan Kosten. Uh, fotostudio Zandvoort in, uh, in Noord in het uh, oude Kopwitgebouw. Ehm. Um, en de Zandvoort-makelaars uh, aan de passage. Nou, dat gaat hartstikke spannend worden. Het gaat plaatsvinden uh, 14 november, s'avonds. Om half acht in de haven van Zandvoort. Uh, ik neem aan dat uh, ja, de genomineerden... hebben natuurlijk officieel een uitnodiging gekregen. Um, Zeker. We hebben ook een bezoek uh, hoe... gehad van de vakjury inmiddels. hebben okay. een deel. Een ander ja. deel uh, volgt uh, later deze week. Ja, ja. Maar de jury gaat ze alle negen bezoeken... En het is, het is wel alleen voor ondernemers, geloof ik, hè, die avond. Het is dus niet dat alle Zandvoorters uh, zeg maar welkom zijn. Het, het, het, het is, is een openbare avond voor alle Zandvoortse ondernemers. Voor de Zandvoortse ondernemers. Met aanhang. Dus, met aanhang. Met partners, Ja, oké, oké, okay, ja. okay, tuurlijk. Ja. En uh, uh, personeelsleden kunnen mee en dergelijke. Het is natuurlijk vrij, uh, vrij open voor iedereen die iets met ondernemerschap in Zandvoort te maken heeft. Laat het zo breed uh, trekken. Ja, ja. Uh, we nodigen ook veel ondernemers uh, persoonlijk uit. Er worden uh, uitnodigingen uh, rondgebracht, persoonlijk. Uh, we roepen ze op via de radio uh, uh, als deze uh, ja. en de krant en, uh, en online. Dat ondernemers mogen komen. Uh, we horen regelmatig achteraf dat ondernemers zeiden... nou, ik wist eigenlijk niet, ik was niet uitgenodigd. Dus bij deze nogmaals de oproep. Alle dat Zandvoorts is... ondernemers zijn van harte welkom op 14 november... Kijk. in de haven van Zandvoort. Je hoeft je niet Helemaal van tevoren aan te melden. Het is dus gewoon vrij inloop. Ja, prima, prima. Is er nog iets wat jullie willen vertellen? Wat jullie willen laten weten? We hebben nog een heleboel te vertellen, maar we doen het ja, lekker niet. Ja. <laughs> het wordt een fantastische avond. We zijn heel druk bezig met de invulling. Uh, want we hebben net, Erik heeft net verteld dat wij minder sprekers hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we geen leuke verrassing in petto hebben. Alleen dat houden we lekker uh, als verrassing. Dus, ja, uh, ja, want anders is het geen verrassing. Kijk, nu ja, maar maar nou, nou, nu word ik wel heel nieuwsgierig. Want de gillische ogen beginnen helemaal te, spreen, <laughs> te sprankelen. Dus. Ja, het is... Nee, die... wij, ko wij komen net bij de haven vandaan. We hebben een afspraak gehad met, met iemand die een onderdeel van de avond gaat invullen. Ja? We hebben vanmiddag weer een andere afspraak. Ook met iemand. Ja. Dus er gaan allemaal leuke dingen gebeuren. Aan en we jou gaan Al het enthousiasme wat, wat ineens toe gaat nemen, <laughs> kan ik opmaken dat het iets heel bijzonders gaat worden. Ja. Nou, ik wil misschien nog uh, iets, ja? iets Tuurlijk. Over, het, over het stemmen. Um, ja? um, ik wil de mensen vooral op het hart drukken, als je een favoriet hebt breng je stem uit. Denk niet van... Ah, dat is wel een populaire jongen of populair bedrijf. Die krijgt sowieso, die, die wel, krijgt stemmen. sowieso wel stemmen. Het gaat er echt om... elke stem telt. Uh, als ik, nog, ik heb nog even teruggekeken naar de stemmen... van vorig jaar. Uh, daar zat echt soms twee, drie stemmen... verschil tussen in twee Oeh, categorieën. Dus soms komt het in er op aan. In twee categorieën al. was het echt op een paar stemmen... dat een partij wel of niet uh, won. Dus het is echt zo... elke stem telt. Ja, dus doe even die moeite. Ik heb, ik heb ook al gestemd, inmiddels, uh, via de ZFM-app. Die is te downloaden uh, via alle appstores. Ik heb hem binnen die komen, je stem. Dat klopt. Oh, ja. Nou, kijk, nou, zie je. Ken je. Na? Ja, ik zal <laughs> niet zeggen op wie ik gestemd heb. Nee, niet zeggen op wie ik nee, gestemd heb, hè? Nee. <laughs> <laughs> of doe eigenlijk wel, maar zullen, misschien geheim, krijg ik iets, iets leuks. Een aardig eitje. Ja, Nee, dus dat, dat kan op die manier. Je kan ook stemmen via de, het, het, het strookje wat in de Zandvoortse courant is verschenen. Je kan stemmen via welke kanalen nog meer? Uh, via de ZFM app hoor ik net. Ja? Uh, maar die is weer doorgeschakeld naar onze website www.beachpromotion.nl. Kijk, dus die ook. Uh, en uh, je kan stemmen via de Zandvoort app. Daar zit onder uh, de menuknop specials of via de agenda. Daar zit het ja. ook in. Ja. Uh, en dan inderdaad het briefje uit de krant. Dus uh, mogelijkheden genoeg. Ja, er zijn vele wegen die in dit geval niet naar Rome... maar naar de haven van Zandvoort leiden. Ik ga ze nog één keer even allemaal opnoemen... dat de luisteraars weten. U kunt stemmen in categorie horeca, eetcafé, het Zand... Noble Tree, Ciso, CISO Lounge... of categorie retail, ABC en meer... C-Optiek, de dierenwinkel van Zandvoort... En dan in de categorie overige kunt u stemmen op Certainty, Fotostudio Zandvoort en Zandvoort Makelaars. Nou, het belooft een hele spannende avond te gaan worden. Zoals altijd, want dat voel je ook als je daar bent. Dat de spanning naarmate we naar het hoogtepunt gaan, dat die spanning echt in de zaal op aan het bouwen is. En uh, ik wens jullie heel veel uh, succes. Dankjewel. En uh, heel veel toi toi aan alle genomineerden. Zeker. En uh, we, we gaan het natuurlijk volgen. Nou ja, als het goed is, dan uh, verzorgt ZFM een live uitzending op de avond. Dus wat dat betreft uh, zou ik. Is dat zo? Dus ja? Daar zijn we mee bezig in ieder geval. Oké, okay, dus, uh, ja, want het is een donderdagavond en wel, dan is Alternative FM. Ik weet. Oeh, nou, spannend. Geval, okay, nou goed, in ieder geval of een livestream. We zijn in ieder geval met meerdere nou, manieren is, bezig. Dus. Uh, ZFM is er in ieder geval bij. Op zijn minst komt er verslaggeving. Op zijn minst. Dat we tussendoor uh, gaan uitzetten. Ik, ik, ik, ik weet het eigenlijk, ik hoor het ook. Oké. Okay. Nou ja, we houden, we houden de luisteraars in ieder geval helemaal op de hoogte. Goed, en ja. we krijgen natuurlijk in het programma Zandvoort Luncht... Uh, regelmatig de genomineerden te gast. om te komen vertellen over hun bedrijf. Leuk. Mooi. Ja, toch? Ja. En tot 8 november kan er gestemd worden. Precies. Ja, toch? Ja, heel okay. ja, goed. Heren, hartelijk dank voor jullie komst. En dank uh, succes! Dank je wel. Dank je wel. Ja, onze gasten zijn er even door. Ja, die, uh, die gaan weer verder werken. Ja. Ja, tellen, tellen, tellen. Het wordt, uh, wordt spannend als ik het zo uh, allemaal gehoord heb. En... Het, is, het is een superspannende avond. En uh, het is natuurlijk. Kijk, sowieso om genomineerd te worden, is natuurlijk voor een bedrijf in Zandvoort. Ja, overal dan, maar voor een bedrijf uh, al, al een, ja, een heel groot compliment. Ja. Want dat betekent dat jouw gasten of klanten. ...jou dermate uh, hoog in het... Uh, ja, in ze het je je, de... Ja, precies. Ja. Het, ja. Dat is het hem ook. Het ja. is ook de opperste vorm van waardering. Dus het is al prachtig als je daar in die VIP-ruimte mag zitten... Ja. ...en het allemaal mag meemaken... ...en weten dat, uh, dat mensen jou daarvoor hebben gekozen. Maar ja, om het te winnen is natuurlijk helemaal ja. gekke werk. Ben je er wel eens dus geweest eigenlijk? Ik was er vorig jaar bij, oh. want toen waren we ook voor ZFM uh, ja. aanwezig. Wat leuk. Ja, dus uh, nee, ik ben er volgend jaar... ...ik ben er dit jaar ook weer bij. Nou... Hartstikke goed. We gaan een laatste liedje draaien. Eigenlijk voor uh, dat we het nieuws... Ik zie het. De ja, die gaat eerste nieuws zit er alweer op. Ja. Het gaat zo ontzettend ja. snel. Maar ja goed. We zijn straks weer bij u terug. Na de uh, nieuws en de reclameboodschapjes. En dan uh, hebben we het weerbericht. We hebben nog wat uh, kleine nieuwsdingetjes. Uh, en uh, vooral gezegd. Nou, jij hebt altijd ook te vertellen. Hè? Ja erg is dat. Hè? Nou, nee, hè? Ik kan de mond het... niet houden die vrouw. Nou. <laughs> Tot straks. of rain that falls. It's Sahara Desert, says it all, it's America. All God's creation's great and small.